De verwachting is dat de NLD in het parlement de oppositie zal gaan aanvoeren. De NLD van Suci boekte bij verkiezingen van 1990 een grote overwinning. Maar de junta weigerde die uitslag te erkennen. Sinds die verkiezingen stond Suci jarenlang onder huisarrest. In een woning in Maastricht is een man doodgestoken. Een vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijkt het erop dat er verder niemand anders bij het incident betrokken was. Een van de slachtoffers was vermoedelijk de bewoner van het huis. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. GroenLinks overweegt een motie van wantrouwen in te dienen tegen minister Leers. Dat zijn Kamerlid Dibi in Nieuwsuur.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 Het weer vanochtend eerst droog met hier en daar wat zon. Later bewolkt en vanmiddag kan in het noorden wat regen vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het wordt vanmiddag rond de 10 graden. Morgen opnieuw in het noorden wat regen en dan wordt het zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Net als bij veel andere broedvogels in Nederland... heb je onder kievieten inmiddels trekkers en standvogels. Waar kivieten zijn die in de winter in grote zwermen naar Zuidwest-Europa trekken... zijn er ook flinke groepen die hier overwinteren. En dat is verwarrend, want als je een kiviet in januari ziet... wil dat nog niet zeggen dat ze uit het zuiden al terug zijn. Afgelopen weken ging er een verontrustend verhaal door Vogelland. De Leeuwarden Courant kopte dramatisch weinig kivieten in de weilanden. Wat is er aan de hand? Zo van vogelonderzoek vindt dat het veel te vroeg is om de noodklok te luiden. De overwinteraars hadden weliswaar al eerder terug kunnen zijn uit het zuiden... maar hebben zich waarschijnlijk wat af laten schrikken... door onze laat invallende, korte, maar krachtige winter. Het is niet onwaarschijnlijk dat de groep halverwege een tussenstop heeft gemaakt... en iets later dan gepland alsnog onze sappige graslanden heeft bereikt. En eenmaal hier worden de kievieten getrakteerd op een bijzonder droog voorjaar. Op dit moment zijn ze voornamelijk te vinden in de nattere gebieden en slaan ze de droge vlaktes over. Of het een minder kivitea wordt is nu nog niet te zeggen. Dan moet de eerst, u raadt het al, geteld worden. De tellers van Sovan gaan nu aan de slag en over een paar weken zijn de eerste resultaten bekend. Want meten, dat is pas echt weten, wordt vervolgd. Goedemorgen. Terwijl links en rechts de stelen de grond uitschieten... en de bloemen zich rijkhalzend op het flauwe zonnetje richten. De zon die hier overigens boven het kapitool nu prachtig op is gekomen. Het is strak blauw. We kijken om ons heen door alle raampjes van het kapiteel. En overal is blauwe lucht geweldig. Terwijl dat allemaal gebeurt, gaan wij juist de grond in. Wij volgen Amsterdamse regenwormen, horizontale en verticale. De bodemdiertjes in een nieuw tuinreservaat. En Leen Horredijk uit de Brielen. Hij boort al meer, jaar, meer dan 40 jaar naar fossielen. Wij zijn Janine Bringen en Menno Wendveld. En tot 10 uur is dit: Vroege vogels. De Mickey Mouse van de Amerikaanse componist Harry, Harry Carlton uitgevoerd door het salonorkest Rouge. Welkom in tuinreservaten.nl. Een tuin vol vogels, vlinders, bijen, egels, padden en kikkers is natuurlijk leuk. Maar ook als je die niet hebt, is er nog genoeg te beleven. Onder de grond. Daar krioelt het namelijk van het leven. Denk maar aan wormen en kevers en pissenbedden, mijten en duizendpoten. Niet zo aaibaar misschien, maar wel heel belangrijk voor uw tuin. Eigenlijk doen zij het werk voor u. Waardoor er niet meer geschoffeld en bemest hoeft te worden. Dierenecoloog Mattie Berg vertelt in zijn eigen tuin in Westzaan aan Jeanette Paramor hoe dat in zijn werk gaat. Ik weet niet. Zou uh, Mattie uh, piano spelen? De 43, dan sta je op zo'n 2000 springstaarten, zo'n 3000 uh, mosmijten. Een paar regenwormen. Je trapt een mollengang, een je dicht, een muizengang. Nou, je, je staat op kilometer schimmeldraad en op miljarden bacteriën. En heb je nog kevers? We hebben hier loopkevers, we hebben hier kortschildkevers, we hebben hier uh, soldaatjes, we hebben hier uh, haantjes. Uh, alles wat je kunt bedenken, dat komt hier wel in de tuin voor. Maar je ziet er niks van, hè, want we kijken alleen maar naar een grasveldje. Ja, nee, voor beesten die in de bodem zitten, moet je nou eenmaal met je snuffert uh, in de bodem. Dan moet je ook echt goed kijken tussen de graspritjes uh, en konden bladeren waar ze precies zitten. Als je dat doet, dan zie je de grotere beesten wel lopen, zoals pissenbedden en miljoenpoten en spinnen en dat soort beesten. Springstaatjes zie je misschien soms wel wegspringen, maar dan moet je al wat beter, uh, beter kijken. Ja. Ja, en, en als je natuurlijk nog kijkt, kleiner kijkt, dan zie je bacteriën, schimmels. Dat kun je bijna niet zien. Aaltjes kun je bijna niet zien. Maar ze zitten er wel. Nou, zullen we eens gaan kijken? Nou, doen we het hier even onder de hek. Nou, je ziet hier heel veel uh, dood blad liggen. Door de winter zijn de blaadjes van de ligusten zijn, uh, zijn afgevallen. En uh, dat zijn goede plekken om uh, ja, beesten te zoeken die, die echt leven van het dode bladmateriaal. Zoals pissenbedden, regenwormen, miljoenpoten, keverlarven. Nou, we gaan kijken. Oké, okay. laten we eens kijken. Nou, het is natuurlijk uh, relatief uh, recent nog koud geweest, dus de beesten moeten ook weer een beetje wakker worden. Ja, kijk, hier heb ik al een regenwormpje. Die zitten echt tussen het stroosel en die, die breken het gelijk af. Nou, ik zie hier even geen pissenbedden, maar de reden is waarschijnlijk dat dit stroosalaagje een beetje dun is. Dus misschien kunnen we beter even onder een stapeltje hout uh, kijken. Okay. Ja, hier heb ik een uh, stapeltje liggen. liggen, heb ik speciaal neergelegd om... Uh, een schouwmogelijkheid te bieden aan uh, pissebedden en miljoenpoten. Want die zijn nachtactief. Dus s'nachts lopen ze hier door de hele tuin heen. En dan aan het eind van de ochtend dan kruipen ze weer weg hier onder het hout. Kijk, hier heb ik al een paar morspissebedden. Mooi zwart kopje, een beetje glimmend. Hele snelle lopers. Hier een, uh, een jonge kelderpissebed. Maar die komen dus uit de bodem? Ja. Naar boven? Kijkt, kijk, ik haal hier het schors uh, haal ik, uh, van het hout af. Dit ligt er nu een jaartje. Mm -hmm. En al die draadjes die je hier ziet, dat zijn schimmeldraden. En je ziet ook allerlei paddenstoeltjes hier, hierop hier zitten. Dat komt er allemaal vanzelf op. En er zijn sporen een slakje de sporen uit... Slakjes zie ik daar dan. Ja, er zit, uh, Dit is een, een boerenknoopje. Klein slakje, je ziet hier wat kevenlarven. Hier gaat een duizendpootje. Ah, je ziet meer dan ik hoor. Hier zit nog een miljoen pootje. Ah, ja. Veel meer pootjes. Ja. Dus even kijken, hier loopt nog een springstaartje. Nou, die leven deels van het, uh, van het vermolende hout, he. het is heel zacht, je kunt het bijna indrukken. Maar deels ook van de schimmels en de bacteriën die erop leven. Het is eigenlijk een heel ecosysteempje op zichzelf. Ja, dan zie je, als je dan zo'n stronkje neerlegt, dan creëer je eigenlijk heel veel voedsel voor heel veel verschillende soorten. En dan neemt de diversiteit in de tuin en die kan gewoon heel snel toenemen. Oké, okay, dus blad laten liggen, wat hout laten liggen. Ja. En stenen bijvoorbeeld? Stenen, nou ik heb hier ook nog een steen, uh, steen liggen. Die zijn wat zwaarder dan hout, dus die zakken ook een beetje de bodem in na loop van tijd. En als je die omdraait, ik zal hem even eruit pakken. Oh, kijk, hier heb je een naakslakje. Aha. Stenen liggen wat dieper in de bodem. Dus daar vind je vaak beesten die wat gevoeliger zijn voor lage temperaturen in de winter. Die kruipen wat verder weg. Mm -hmm. En dan kijk, hier loopt wel een heel klein Nou, Die is maar 2 mm. Ja. Dat is een van de 16 soorten die hier in de tuin uh, voorkomen. Oh, dat weet je. Ja, we hebben de tuin heel goed bekeken op met name dit soort uh, bodembeesten. En we hebben heel veel pissebedden gevonden. En uh, we hebben zo'n zes soorten duizendpoten, zo'n tien soorten miljoenpoten. Nou, een beetje opzij. Nou, dat strooisel. Want je zit nu op, nou wat zal het zijn, tien centimeter diepte of zo? Ja, maar je ziet, uh, het grappige is... Uh, dat Heel veel soorten leven aan het, op het oppervlak, tussen de bladeren of net onder de bladeren. Mm -hmm. Maar er zijn ook soorten die wat kleiner zijn, die dan vaak een paar centimeter in de bodem zitten. En dat zijn heel andere soorten. Dus als je een bodem hebt die een beetje open van structuur is, waar bijvoorbeeld heel veel regenwormen in voorkomen, die heel veel tunneltjes maken. Dan heb je veel meer soorten dan in een tuin waar je heel veel oploopt en waar je echt alles plat trapt. Mm -hmm. Hier gaat ook nog een springstaartje. Ja, ja hij springt ook wel. Ja, hij springt echt, springt echt een paar centimeter. Dat is ja. te Hier een nestje, dat kom je ook heel vaak tegen: een mesje met vliegenlarven. Zo'n 20 bij elkaar. Die zitten heel dicht bij elkaar en die zitten dan vaak helemaal tussen het strooisel. Mm -hmm. Je ziet ook al die stukjes blad wat ze weggegeten hebben. Nou, er komt, uh, over een paar weken komen daar de eerste vliegen weer, uh, weer uit. Het zijn hele verhalen die je kan vertellen. Als je... Ja, je komt enorm veel tegen in, in de bodem. Het is echt een, echt een ecosysteem op zichzelf met heel veel verschillende soorten. En als je nou nog verder gaat spitten, naar 30, 40, 50 centimeter? Uh, dan kom je nog steeds beesten tegen. Het wordt wel heel snel uh, wordt het een stuk minder. Al, zeg maar 90% zit in de eerste centimeter. En als je dieper gaat, dan wordt het heel snel minder. Maar je komt er een meter diepte, kom je nog steeds aaltjes tegen, kom je nog steeds schimmels tegen, bacteriën. En ik denk zelfs na anderhalve meter heb je ook nog steeds... Uh, ja, natuurlijk hele kleine beetje moet je met een microscoop kijken. Mm -hmm. Maar die zijn er wel. Als je wormen in de bodem hebt, die, die graven in de bodem, die maken het heel open. Dat geeft andere soorten de mogelijkheid om heel diep in de bodem weg te kruipen... als het bijvoorbeeld heel droog is of als het heel koud is. Ja. Dus wormen zijn goed. Maar mensen denken vaak van, nou schoffelen is ook goed, hè? Want daarmee maak je ook de grond losser, komt er wat meer lucht in. Nee, dat kun je beter aan regenwormen overlaten. Want als je gaat schoffelen, dan verstoor je de bodem te veel. Dus Ik zei net, 90% zit in de eerste centimeter. Ja, als je daar gaat schoffelen, dat schoffel je natuurlijk deels dood... en deels breng je de beesten te diep in de bodem. Hm. Je kunt de beesten, beesten zelf laten... Te zorgen dat ze gewoon uh, kunnen kiezen waar ze naartoe gaan, ja. en wormen geven gewoon de mogelijkheid om die keuze te maken. En Dan kunnen beesten zelf bedenken: van ik ga iets dieper zitten, want het is nu te droog, of ik ga lekker op het oppervlak zitten, want daar nou liggen nu heel veel uh, jonge blaadjes. Dus eigenlijk moet je gewoon niks doen als ik jou zo hoor: wij doen niks. Dat is uh, naar mijn idee, is dat het beste voor de tuin. Hmm. Wij lopen ook niet meer op het gras om te zorgen dat de regenwormen. Ja, maar dat vind ik dan wel iets. Ik bedoel, waarom hebben mensen gras? He, omdat ze daar lekker op kunnen lopen, zitten, spelen. Ja, nee, dat is natuurlijk zo. En Iedereen moet voor zichzelf de keuze maken of hij de ruimte wil scheppen voor zoveel mogelijk bodembeesten. Of dat hij toch lekker op het gezonnetje wil rafotten en voetballen. Dus een strak gezonnetje mag wel? Dat mag op zich wel. Er <laughs> je... zit heus wel wat. Als je dit niet doet, heb je wel meer mogelijkheid om andere soorten in de tuin te halen. Zijn er dan nog meer dingen die je gewoon eigenlijk beter niet kan doen in je tuin als je de boeren Nou, wat je natuurlijk, het eerste natuurlijk wat je niet zou moeten doen, is uh, pesticiden gebruiken en, en slakverdelgingsmiddelen en mierenverdelgingsmiddelen. Dat hoopt zich op in die beesten en, en de roofs die daarvan leven, krijgen er weer last van. En verder ja, zo min mogelijk rommelen, zoveel mogelijk de, de, de, de natuur zijn gang laten gaan. Zonder dat je het weet, je ziet er niks van krioelt. Het is van het leven, hè, in de ja, rond. ja, je moet even met je neus uh, naar de bodem, maar dan zie je ook van alles wegkruipen en, en, uh, en springen. En, uh, ja, dat is gewoon hartstikke leuk om te zien. En alleen al daarom is dit een tuinreservaat wat jou betreft? Wat mij betreft wel. Al dus dieren-ecoloog dieren Matti Berg in gesprek met Jeanette Paramour. Zometeen gaan we nog een keer de bodem in. Maar dan samen met Amsterdamse, Amsterdamse regenwormen in de Wieboudstraat. ZE Een klein stukje uit de barbier van Sevilla van de Italiaanse componist Rossini. Met op Fagot Bram van Zandbeek. En Bram is hier inmiddels uh, gearriveerd op zijn vouwfiets met zijn fagot. En zometeen uh, gaat hij live voor ons spelen. De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Die van God is overigens groter dan die vouwfiets. Uh, Reusachtig ding. Uh, deze week werd in het Gelderse natuurgebied de Haterse Vennen het groenste groentje ooit gezien. Nog nooit is de vlinder zo vroeg in het jaar waargenomen. Het groentje zocht voedsel op katjes. Hij is uiteraard felgroen van kleur en meestal te vinden op kleine berkjes of groene struiken. De eerste koekoeken zijn nog niet gemeld op onze veenolijn 035 6711 338. Maar volgens Sovon zijn ze al wel onderweg. Waar zouden ze zitten? Bent u nou de eerste die hem spot? Bel ons hè, 035 6711 338. Een samenvatting van de vele meldingen van deze week. Goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van uh, Volkstuin ter Weer en Wassenaar. Afgelopen woensdag zag ik op mijn tuin de neuzen van de lelies van Dalen. Een van mijn kleinzoons dacht ooit dat ik het over lelijke sandalen had. Maar ik heb hem toen uitgelegd dat het eh, ondergrondse overwinteraars zijn... die met hun nieuwe neuzen je een fijn lentegevoel geven. Goedemorgen, u spreekt met Christine Dun uit Stuifzand in Drenthe. Vanmorgen kroop de eerste meikever over mijn aanrecht. Ik heb hem maar even buiten gezet. Hans Kleingeld uit Halen. Om vijf uur middags zag ik de eerste oranje tipje. Nou, dat is een vroeger. Ik greep bakker uit Zwolle. Vanochtend, toen ik mijn tanden wilde zetten in een heerlijk gevulde rijstwafel, zag ik een wisp. Peter de Vries in Sappemeer. Bij ons in de tuin zat een goudvink met zijn vrouw de zaadjes te eten. Boven het Heelsumse veld hoorde ik hoger en hoger gaan de luidslingende En beneden op een velletje zag ik bij elkaar het hofmakende doduiven. Dan weer boven, dan weer onderwapen. Een fantastisch gezicht. Van van de Wageningse Berg. Het wiegtuin dan in de oude botanische tuin in de binnenstad van Utrecht. Ik zie hier voor het eerst van mijn leven een uitgesproken. Kikkerorgie. Er zijn hier 30 à 40 bruine kikkers, gezellig aan het brommen en aan het paren. Er liggen hopen kikkerdrillen. Ik verwacht een hele grote voortplanting hier. Ja, met Elisabeth Dijkmeester uit Klimmen, uit Limburg. De kwikstaart is weer aan het land. Dat is een goed teken. Henny Kiel uit Bergen op Zoom. Tijdens een wandeling met de hond op de Woensrechtse Heide. hebben we twee boerenzwaluwen gezien. Heel duidelijk, heel mooi afgetekend tegen de strakblauwe blauwe lucht. Bertus van de kolk. In de vijf op de IVN-tuin in Reden. was de driedoornige stekelbaars. met prachtige oranje buik. volop bezig met het bouwen van zijn nest. tussen het kikkerdril en de scheer. De heer Buizen uit Nijmegen. Ik wil even mededelen dat vandaag de eerste bloemetjes van de Judaspenning zijn opengegaan. Hoi, ik het Ooi, bij Nijmegen. Ik heb zojuist vlakbij mijn huis in Ooi een rode wou gezien. En vanmorgen ook de eerste zingende zwartkop op de Duivelsberg. Nou, er valt genoeg te melden. Dus blijf ons vooral bellen 035 6711 338. Stop de handel in wilde dieren op Marktplaats. Al 18.000 mensen hebben inmiddels onze petitie ondertekend. Vorige week zondag schaarden vogelbescherming en de dierenbescherming zich al achter onze actie tegen Marktplaats. En inmiddels vinden nog veel meer organisaties dat de handel in oehoes en wasberen en eekhoorns, ooievaars, steenuilen, polvossen via dit soort websites verboden moet worden. Zoals daar zijn de Zoogdiervereniging, Bond voor Dieren, Ravon, de Partij voor de Dieren, Dier en Recht. Faunabescherming, Milieudefensie, Stork, Varkens in Nood, Viervoeters, het Wereldnatuurfonds en... En Stichting AAP. Want uh, AAP in Almere is één van de opvangcentra waar afgedankte zoogdieren uiteindelijk terechtkomen. Het begint allemaal leuk met zo'n beest en uiteindelijk uh, willen veel mensen ervan af en dan zitten ze bij Stichting AAP. Henny Radstaak staat met directeur David van Gennep bij één van de Kooien. Nou, daar hebben we dan een van onze neusberen. Je hoort hem ook wel een beetje piepen. Dit zijn, dit zijn nou eigenlijk een voorbeeld van de dieren die, die momenteel in Nederland vrij verkrijgbaar is, vrij verkoopbaar is. En ja, het vervelende is natuurlijk dat vooral die handel via internet uh, maakt dit soort dieren tot hele aantrekkelijke huisdieren, terwijl dat helemaal niet zijn. Je ziet een plaatje, het ziet er leuk uit en je denkt van hé... Hey. Ja, leuk lief, leuk lief snuitje en zo wollig en harig. En dat moet wel leuk zijn. En het internetverhaal is natuurlijk ook niet meer dan dat. Want ja, het dier kost 175 euro. En je kan een nestje van twee, kun je zo afhalen bij de, bij, de, bij de fokker. Maar de ellende die je dan in huis haalt... en vooral de ellende die het bij dat dier veroorzaakt, is niet te overzien. En dat betekent dat al die dieren uiteindelijk in de opvang terechtkomen. Ja, want dan begint het pas, hè, Als iemand eh, zonder enige kennis van zaken een neusbeer, zoals deze, in huis neemt. Je weet niet hoe je met zo'n dier om moet gaan. Daar begint het al mee. Nee, jij weet het niet, maar de rest van de wereld weet het eigenlijk ook niet. Dus op het moment dat je dan zo'n dier hebt, dan heb je een probleem... en niemand kan het voor je oplossen. Dus dan ga je naar de dierenarts en zeg je... ja, hij stinkt zo vreselijk. En dan zegt die dierenarts: ja, ik zal op internet eens zoeken wat er aan de hand is. En dan blijkt dus eigenlijk dat dat hoort bij de diersoort... en dat het ook niet te verhelpen is... En uh, dan vervolgens wordt dat dier ziek. En dan ga je naar de dierarts en dan zegt die dierarts ook... Van, ja, wat, wat, ja, dit heb ik nog niet eerder bij de hand gehad. Hoe moet ik dit oplossen? Het kan aan het voer liggen, maar ja, niemand weet eigenlijk precies wat ze horen te eten. Dus het is een aaneenschakeling van ellende... waar die dieren over het algemeen de dupe van worden. Deze komt van iemand... Die hem thuis wilde hebben en dat ging niet. Ja, deze komt van een particulier. En toen is hij tijdelijk in een ander opvangcentrum terechtgekomen tot wij plek hadden. En uiteindelijk komt hij dan hier. En wij zijn nu bezig om hem in een groepje te plaatsen. Je ziet in het verblijf hiernaast, de, uh, daar kan hij naartoe. En daar zit er nog eentje. En dus we proberen daar een groepje van te maken. Daar komen dan nog meer dieren bij. Nou, uiteindelijk proberen we die dieren weer naar dierentuinen te brengen. Maar eigenlijk zou je liever willen dat het gewoon überhaupt niet voorkwam. Je is een heel zachtje snuiven, die uh, spitse snuit van hem. Ja, het zijn dieren met een hele lange snuit, met een ongelooflijk scherp gebitje en met hele lange nagels aan de poten. Het zijn klauwers. Dus, uh, wij, wij, wij verstoppen het voedsel hier ook altijd een beetje. Ook, daar komt -ie. Ik denk dat hij eten gesnoven heeft. Hij is een halve meter lang ongeveer. Als je de staart niet meerekent, komt hij naar beneden. Langs die boomstam. Inderdaad, scherpe nagels. Wat komt hij nou nog meer binnen van particulieren... Ja, we hebben hier natuurlijk. Alle... Je ja, walkie-talkie, ineens. Uh, ja, hoort die er ook kwam, bij? Die kwam binnen, hè, dat was duidelijk. Nee, we hebben hier alleen maar zoogdieren: dus uh, neusberen, stingdieren, wasberen, prairiehonden, allerlei eekhoornsoorten. Op dit moment zijn de egels, vooral Afrikaanse egelsoorten, erg in trek. Een Nederlands egel mag je niet houden, die wordt door natuurbeschermingswetten. Uh, is, die, is die verboden om, om, om gehouden te worden. Maar Afrikaanse egels worden niet beschermd. Dus dan importeren we ze gewoon van heinde en verre... en gaan we ze aan het publiek verkopen. Maar ja, je snapt natuurlijk wel dat dat geen dieren zijn... die uiteindelijk leiden tot leuke huisdieren. Dus komen ze in de opvang terecht. Het vervelende wat wij hier zien is eigenlijk alleen... dat we altijd achter de rages aanlopen. We hebben nu de rage van de neusbeer gehad... Dat begint nu alweer wat minder te worden. Uh, we zien op dit moment een top in de degus. Kleine knaagdiertjes uit Midden-Amerika die erg in trek zijn. Daarvoor hebben we de prairiehonden, de acorns gehad. Dus dat heeft allemaal zo zijn, zijn, zijn, zijn hype. En die hype die is erg aanbod gestuurd. Dus omdat ze worden aangeboden via internet, gaan mensen ze kopen. Maar ja, wel zonder zich eerst te verdiepen in wat dat eigenlijk van diersoort is. Geen handel in die dieren via Marktplaats? Nee, laten we er in vredesnaam mee stoppen. Want uh, uh, uiteindelijk, de enige wijze van wordt is de handelaar. Maar de particulier die ze koopt wordt in die wijze van... en die dieren al helemaal niet. En de opvangcentra zitten ermee vol. Dus ja, het dient geen doel. Het, het, het levert alleen maar ellende en alleen maar verliezers op. Dus stoppen daarmee. Wat je nu ook merkt als je ziet dat er in een week tijd 15.000 mensen zich hiervoor uitspreken. Dat heb ik nog nooit met een petitie eerder gezien. Dat vind ik ook een ongekend succes. En ik zou ook willen zeggen van laten we vooral nog meer mensen als ondertekenaar op die lijst zetten. Want uh, je laat daarmee eigenlijk aan een partij als Marktplaats ook zien dat dit gewoon not done is. Het is misschien nog niet verboden. Dat moeten we de politiek en de, en de ministerie aanrekenen. Lafheid, gebrek aan, aan inzet. Um, maar tegelijkertijd kun je ook als private partij, marktplaats, ebay je ook zeggen... Dan, hey, wij trekken onze eigen conclusies, dit levert veel ellende op, laten we ermee stoppen. David van Gennep was het van Stichting AAP. Onderteken ook die petitie, hè, mocht u dat nog niet gedaan hebben. voegenvogels.vara.nl, daar staat hij. En tot aan het nieuws van half negen luisteren wij nog even... naar een klein stukje uit de symfonie nummer 38 in D-groot van Pierre van Malderen.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 Steeds minder Vlamingen vinden dat de Belgische kroonprins Filip klaar is om zijn vader op te volgen. Uit een peiling blijkt dat iets minder dan de helft van de ondervraagde koning Albert graag ziet plaatsmaken voor prins Filip. Acht jaar geleden was dat nog bijna 70 procent. Er wordt de laatste tijd veel gespeculeerd over of en wanneer de 77-jarige Albert zal aftreden. De militairen die onlangs een koep pleegden in Mali hebben een belangrijke stad verloren... Noordelijke Gao is in handen gevallen van Touareg-rebellen. De leider van de koepleger zegt dat zijn leger de stad heeft opgegeven om gevechten in woonwijken te voorkomen. En dat is het nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weeronline. In grote delen van het land is het vrij helder. Er staat weinig wind en het is behoorlijk fris. In binnenland ligt de temperatuur op dit moment dicht bij het vriespunt. In de kustprovincies komt een enkele bui voor en daar is het ook wat zachter met een graad of 5.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 Komt het zien bij Natuurmonumenten. En komt het horen bij Vroege volgens. Dus drie minuten over half negen. Straks snelweg vleermuizen en een plastic eiland bij Scheveningen. Maar nu eerst de kolom. Het Rad der Columnisten stopt deze week bij... Lies Visgedijk. Lies Visgedijk is op dit moment te zien als Babette in de voorstelling Het Diner. De toneelbewerking van de bestseller van Herman Koch. landelijke bekendheid verwierf ze met haar personage Roelien in Gooise Vrouwen. Maar bij ons, bij vogels, is ze gewoon Lies Visgedijk. Soms ontroerend, altijd grappig, met oog voor de bijzondere details in de Nederlandse natuur. En ze is onze vaste maandelijkse columnist. Eigenlijk heel uh, buitengewoon dus. Hier is Lies Visgedijk. Twee eksters zien brengt geluk. Eentje zien brengt ongeluk. Als een Engelse boer een ekster ziet, dan spuugt hij in zijn hand om onheil af te weren. Als hij er drie ziet, moet hij drie keer spugen. Als hij er vijf ziet, vijf keer. Bij het zien van zeven eksters is de ellende niet te overzien. Op het Engelse platteland wordt denk ik heel wat afgespuugd. Hoe vaak kom je daar niet een groepje eksters tegen? Stel dat die arme boer op het land rijdt met zijn tractor... en hij moet om vijftien keer te spugen de handen even van het stuur halen... dan kan hij mooi per ongeluk de plomp inrijden. Allemaal de schuld van de ekster. Toen ik klein was, zat een tamme ekster mij eens langdurig achterna. Niet omdat hij mij nou zo leuk vond, maar wel de gespen van mijn nieuwe laarzen. Eksters zijn nou eenmaal heel nieuwsgierig. Omdat het alleseters zijn, zijn ze de hele dag op zoek naar buitenkantjes en aanbiedingen. Ja, dan helpt het wel als je een beetje brutaal bent, anders vind je nooit wat. Ik snap niet hoe een extra dat zwart-witte pak zo schoon kan houden. Als ik met een witte broek een uurtje door Bos en hij loop... dan zie ik eruit alsof ik de hele dag de dakloze krant heb verkocht. Maar de extra, die het straatschuimen heeft uitgevonden... ziet er elke dag uit alsof hij zojuist door de wasstraat is gegaan... en een uur bij de schoonheidsspecialist heeft gezeten. Ja, je hebt van die mensen die wat ze ook aantrekken... of hoeveel ze de avond tevoren ook hebben gezopen... er altijd geweldig uitzien. Ze zijn charmant... Geestig, Hun haar zit ook altijd goed. Als ze toevallig bij je langskomen is het vaak rond etenstijd. Iedereen leent ze geld of dvd's. Niemand krijgt er ooit een terug. Maar toch ben je altijd blij om ze te zien. Want ze maken het leven mooier. En ze hebben altijd wel een goed verhaal. Zo is het ook met de ekster. Wat voor troep er ook om hem heen ligt. Hoe deprimerend het weer ook is. Hij ziet er altijd uit of hij net van een gala-première komt. Een selecte groep eksters, zeg maar de vereniging Eigen Huis... verdedigen het hele jaar door hun gebied en bezitten een stel nesten. Het echte nest, compleet met voordeur, vloer en een plafond... en een paar schijnnesten eromheen. Die nesten die zijn ongelooflijk knap gebouwd. Ze zien eruit alsof ze bij de eerste de beste hoestbui... onmiddellijk uit elkaar donderen, maar ze kunnen windkracht 10 makkelijk weerstaan. In een verlaten eksternest zit nog wel eens een torenvalk of een ransuil, Toch ook niet de minste. En er zijn ook eksters, en dit zijn de meeste... Die hebben helemaal niks. Ja, een hoop gezelligheid. Grote groepen, soms wel twintig, dertig stuks... trekken samen rond en slapen ook graag bij elkaar. Net als hun aardsvijanden, de kraaien en de koudjes. Die groepen die fungeren ook als huwelijksmarkt. En er wordt ook doorverteld waar er wat te halen valt. Een composthoop, een fijn grasveld vol regenwormen... of een kinderboerderij vol schapenpoep. En ja, in het broedseizoen ook wel eens een ei. Of een jong vogeltje. Niet leuk. Een extra die systematisch een merelnest leeghaalt, dat is geen fijn plaatje. Daar kan hij nog zo'n mooi pak aan hebben. Veel vogelliefhebbers hebben daarom een hekel aan hem. En het komt ook vaak voor dat er een paar omzeep worden geholpen. Dat heeft geen enkele zin. Het heeft geen enkele zin om extra's dood te maken om zangvogels te beschermen. In de feestgroep staan zo twintig jongeren te popelen om als starter de woningmarkt te kunnen betreden. En onmiddellijk worden de afvallers vervangen. Als je voor voldoende beschutting in je tuin zorgt en de kat in de lente een beetje binnenhoudt... dan doe je meer voor de vogels in je tuin dan wanneer je met je hagelgeweer dwars door een extra nest schiet. In de zomer, als de extra jongen groot zijn, is de vraag naar eieren en jonge vogels veel kleiner. En Die latere broedsels die maken dus een goede kans. Als een extra trouwt, dan is het voor het leven. Eerst lekker scharrelen in die grote groep, dan rustig je partner uitkiezen... en daarna een heel integer en onverwoestbaar vogelhuwelijk... En dat dan ook nog altijd goed uitzien. Wat een heerlijk leven. In de film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban was dit Hagrid the Professor. De muziek van de Amerikaanse componist John Williams. Leen Hoordijk uit Brielle is wat je noemt een, uh, een bevlogen hobbyist. Al meer dan 40 jaar gaat hij iedere zaterdag naar een stukje bos in de polder Zuurland. Met een speciale grondboor verzamelt hij daar fossieltjes diep, heel diep uit de bodem. We werden getipt over het werk van Leen Hoordijk... door een andere amateur-paleontoloog, Dick Mol. Die komt vaak voorbij in onze uitzendingen. U weet het wel, de mammoetman. Maar dit wat Leen Hoordijk doet, dat is volgens, dat is volgens Dick Mol echt pas spektakel. Rob Buiter is daarom met hem naar Briele in de fossielrijke polder Zuurland. Hier staan we bij de Puls. Een hele hoge driepoot. Kattrol bovenin. Het gaat een touw doorheen... En dat touw verdwijnt in een ronde buis. Leenhoordijk met een doorsnee van, wat zal het zijn, een centimeter of tien? Ja, een kleine 10 centimeter doorsnee. de mantelpijp is 10 centimeter breed. Maar die gaat hier de grond in. Tot ja. hoe diep? Deze buis gaat maximaal 100 meter de grond in. Dus afhankelijk van de, van de fossielhoudende lagen die je aantreft, de eerste echt belangrijke laag zit op 43, 44 meter. Dat, en momenteel zit ik dus op die laag van 43, 44 meter. Dat weet je allemaal exact, want dit is niet de eerste boring. Dit is niet de eerste de boring, gaat. nee, dit is de, de 15e boring. Zuurland 15, ze hebben allemaal nummers. Zuurland 1, Zuurland 2, Zuurland 3. Zuurland is de polder waar we nu in zijn. Dat is de polder ja. waar we nu in zitten. En het unieke van deze locatie, je hebt niet één aan de laag, Nee, je hebt er wel tien boven op elkaar. En het voordeel daarvan is dat je de opeenvolgende successie van, van, van, van lagen kunt vinden en ook nog succes voor het ontstaan van en ontwikkeling van dieren en planten. En dat is het unieke van deze locatie. Zullen we nou eens kijken wat er vandaag naar boven komt? Ja, wie weet komt ja. er iets naar boven toe. Ja, Leen staat nou heel geconcentreerd aan een touw te trekken alsof hij de kerkklok staat te luiden. Er komt ook een beetje geluid uit de buis. De puls die uh, in de grond zakt. Op en neer, op en neer gaat uh, de puls. Heel klein stukje bij beetje verdwijnt de touw uh, naar beneden. Als de puls vol zit, uh, begint te takelen. Meter voor meter voor meter voor meter komt de touw omhoog en dan maar afwachten wat er uit de puls komt. Het zit in ieder geval heel diep onder het grondwater, want de touw komt drijfnat omhoog uit de buis. Aan de lengte van de touw kan je ook zien hoe diep het boorgat is. En hier staat aardig te hijsen. Gaat heel gelijkmatig moet de puls omhoog, zodat hij niet halverwege al leeg loopt. Daar komt hij En in één beweging gaat hij hup op de zeef. Een hele fijne zeef waar je de inhoud van die buis op leegkiepert. Kijken of er wat in zit. En dat is een hele fijne zeef met een hele fijne maaswijte. Om te voorkomen dat fossuren wegstromen. Hier een hele grote bak water staan om het, het zand eruit te op de zeven. En je ziet zo meteen al... Uh, nou, volgend... Normaal is het gewoon dat je dus niks vindt, alleen maar zand. Maar je ziet nou maar je blok... zie je gelijk al dat hier uh, schelpjes zitten. En dat zit goed. Dan weet je al dat het uh, een de laag is. Niet ontkalkt. Want als het ontkalkt is, zijn ook vaak dus de, de kiezen van de zoogdieren... Zijn dan uh, ja, verteerd of er niks meer van over. Maar je ziet dus uh, schelplagen, schelpresten... Stukjes klei, dat zijn de kleilaag is die die, schelplaag, of die fossielhoudende laag afsluit. Een, een kennis ziet gelijk dat dit uh, schelpen zijn van uh, landdieren en van zoetwaterdieren. Het zijn dus landslakken. Dus het zijn geen zeeschelpen geweest? Het zijn er geen zeeschelpen. Maar waar zie je dat zo snel aan dan? Ja, dat is, uh... Ik zie alleen maar witte snippertjes. Ja, ja, maar dat zie je gelijk aan de gastropoden. Dit is bijvoorbeeld een. een, een oh, dat een, is een heel klein slakje. Een heel klein slakje, dat is trouwens een. En een zoetwaterschelp, die ook thuis ook uitgestorven is, dat bestaat niet meer. Heel veel soorten zijn al uitgestorven die nu hier gevonden worden. Maar die, die, die laag van 43 meter diep, over wat voor een tijdvak hebben we ja, het dan? Dat om? spreken we uit het, uh, het laatste deelte van het uh, oudpleisterseen. Denk toch een, een, zeker aan een anderhalve miljoen jaar oud. Maar dit ga je later thuis uitgebreider Dit wordt uh, meegenomen en daarna wordt het uitgezocht onder de microscoop. We kijken wat erin zit. En dan kijk dus niet alleen naar de mogelijkheid van, van, van zoogdieren. Kiezen van zoogdieren. Maar ook naar plantenresten, schelpresten. Alles wordt bekeken. Zelfs vogelbotjes komen je tegen. Niet in deze laag, maar in een laag die dieper zit. Rond 63 meter. Kom je complete vogelbotjes tegen. Ook van, van die klauwen van vogels. En dat moet ook de determineren zijn. Maar eigenlijk moet je daar een vogelkenner bij halen. Die dat iets over ja. kan zeggen. Ja. Ook dat wordt gevonden. En daar gaat de Puls weer voor de volgende ronde. Op en neer en op en neer om hem langzaam te vullen met sediment op 43 meter diepte. Ja, Dick Mol staat ook te kijken. Je hebt dit natuurlijk al eens vaker gezien. Je hebt me hier speciaal mee naartoe genomen met het verhaal van ik heb nou toch wat voor je. Ja. Maar, maar, maar hoe bijzonder is dit, Dick? Dat hier iemand in een polder op de Zuid-Hollandse eilanden al ruim vier decennia staat te boren. Dit is uniek in de wereld wat Leen doet. Ik doe dat voor die fossiele zoogdieren, grote zoogdieren, de megafauna, mammoeten, neushoorns en dergelijke. Maar ik heb een probleem. Ik zit altijd te maken met bijvangsten van de visserij of botten en tanden en kiezen die uit zandgroeven tevoorschijn komen bij zandwinning. Wat Leen hier doet, dat is de fossielen halen uit de oorspronkelijke aardlaag waar ze in bewaard zijn. Dit is wat we noemen in situ. Ik zit altijd met ex situ maar Leen haalt het echt uit de laag waar het uitkomt. En dat verschaft zoveel informatie. Het gaat bijna altijd om die kleine zoogdieren, woelmuizen, lemmingen, maar ook van Desmans. Hè. De prachtige diertjes die al heel lang uitgestorven zijn in uh, dit deel van de wereld. Zo'n mammoet die jij van de Noordzeebodem haalt is spektakel, maar hier komt... Dit is spektakel, de, de, de. dit is spektakel, ja. niet die mammon. Die mammoet, die kennen we nu wel. Ja. Alleen, we willen nog meer hebben, want we weten dat. Leen zit nu op ongeveer anderhalf miljoen jaar ouderdom, hè? Op die 43 meter en 20 centimeter. Ik heb van de bodem van de Noordzee mammoeten uit die periode. De zuidelijke mammoeten, dat waren dieren 4,5 meter schouderhoogte. Ja, maar jij wil weten wat voor een klein gespuis daar rond zijn poten draait? Juist, ja. want we weten dat er ook apen moeten zijn geweest. Hè? Een soort macaak toen de tijd hebben we op de Noordzee nog nooit gevonden. Hij, doet, hij krijgt veel meer dan wat ik in die netten terecht uh, heb uh, van de vissers. Dus ja, dit is, dit is uniek in de wereld. Ik ken ook niet iemand die ook zoiets doet. Maar sterker nog, alleen, well, Dick Mol zegt het al: dit is uniek wat jij hier aan het doen bent. Je hebt ook al dieren omhoog gehaald die nog onbekend waren voor de wetenschap en waar nou de wetenschappelijke naam Hordaiki achter staat. Ja, toppen van ijdelheid. Maar dat is uh, toch hartstikke gaaf? Dat niet? is uh, wel leuk, ja, als er een uh, zoogdier uit boven komt. Ja, wat, wat voor wat diertje is dat is geweest? Het is een, een, een muisachtige. Wetenschappelijke naam is Miomis Hordaiki. Uit, uit welke tijd? Uh, uh, dat is niet in deze laag van 43 meter, komt hij niet voor... Maar in die laag van 63 meter komt hij uitsluitend daarin voor. Er zit een oudere of jonge laag. Het is een zware gidsfossiel van deze locatie. Dus nog een miljoentje erbij? Ja, nou nee, het is tegen de 2 miljoen, 1,8 miljoen ongeveer. Dus is... 2 miljoen jaar geleden liep ja. er een, een muis hier rond ja, die ja. nu uh, de, de Hoordijkmuis heet. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Ja. En dan is Leen ook nog zo onbaatzuchtig dat hij iedereen bij zijn verzameling laat: een gigantische verzameling. Allemaal hele kleine objecten. En die worden gebruikt door wetenschappers uit Nederland, uit Duitsland. Uit Italië, uit Spanje, uit Rusland. Eh, nou, overal vandaan. Iedereen in de wereld die weet wat de boorhol zuurland is. Daar komt hij weer één. Een metertje sediment uit de boorhol Hopla, in de zees. Ja, alleen Dik zegt het al, goud voor de wetenschap. Terwijl jij ja, hier volgens mij alleen maar uh, een hoop lol staat te hebben. Ik bol, ja, lol. Jullie zaten daar. Het moest halfzij moeten doen zijn, dan gaan we weer ophouden. U hoorde verslaggever Roppe buiten bij de boorhol van Leen Hordijk. U hoorde al uh, muziek van hem in het eerste half uur van Vroege Vogels. Uh, maar hij is hier ook uh, live aanwezig in het kapitaal. Bram van Sambeek, Vageltiste. Goedemorgen, Bram. Goedemorgen. Uh, ja, geweldig om je hier te hebben met je uh, grote uh, instrument. Uh, want je reist de hele wereld over, begreep ik. Ja, ik reis aardig wat af. Ja. Een veelgevraagd uh, fagotist. dus nou, leuk dat je hier nu bent. Uh, we hoorden net een nummer van je nieuwe CD. Die heet Bessoen Kaleidoscoop. Van waar die titel? Wat houdt dat in? Nou, ik wilde het instrument gewoon zo, zo kleurrijk presenteren als dat ik dacht dat het eigenlijk is. Dus uh, ik, ik dacht, ja, ik, ik presenteer gewoon zoveel zo mogelijk uh, verschillende. Stukken, uiteenlopende stijlen. Uh, ik, zorg, ik zorg dat alles aan bod komt. Omdat het voor zover mogelijk uh, op zo'n cd'tje. Maar wat is, ik weet wel wat een kaleidoscoop is, maar wat is een bassoen dan? Uh, dat is het ding waar je nu naar kijkt, ah. maar dan in het Engels. Kijk! Ja. En, maar je zegt, ik presenteer hem. Hè. Dus dat is vanaf, van klassiek tot, tot hoe jong? Uh. Um, nou ja, het, het is ongeveer 350 jaar uh, oud repertoire waar ik mee begin. En... Uh, tot, tot heel recent uh, Ja, want je het hetzelfde. dat staat dat rocknummer uh, op. Ja, ja, hoewel dat niet eens het, uh, het allernieuwste het nummer op de cd is, denk ik. Ik geloof dat Cuba Dolina nog net wat later was... met het componeren van haar meer avant-gardistische uh, werk voor Twee vergoten. Maar uh, ja, het is een het is, het is, uh, behoorlijk, uh, behoorlijke verscheidenheid geworden. Dus vandaar dat ik het ja. een wilde noemen. Je, je gaat zo voor ons spelen, een solo. Hè? Je, je, je bent alleen hier solo, maar van god, hoor je meestal in een orkest, in een ensemble. Hoe, hoe, hoe komt het ja, dat dat ja. je het niet vaak alleen hoort? Ja, uh, misschien uh, zijn er andere vachtisten dan ik wat bescheiden. Ik weet het niet. <lacht> <lacht> nee, er is, er, is, er is hartstikke veel gecomponeerd uiteindelijk. Alleen... Het ligt, het ligt uh, voor de hand om in een orkest te werken, omdat daar gewoon het meeste grote repertoire voor is. Uh, Oké, okay, we hebben een Gogh-concert van Mozart, maar uh, ja, van Beethoven is er dan weer niks voor alleen fagot of in een kleinere bezetting. Nee, maar vandaag dus wel alleen. Nog even, wat voor fagot be bespeel je? Want we, we spraken er net heel over, en ik, ik vroeg, hè, is dat nou net als met een viool? Is zo'n ding ook 200 jaar oud als je een geweldige, wereldberoemd fagotist bent? Maar dat is niet zo, hè? Nee nee nee. Dit is, uh, dit is een instrument uit de jaren zestig en uh, die zou uh, ja de uh, instrumenten van een paar honderd jaar uh, oud die worden inmiddels niet meer uh, bespeeld of bij hoge uitzonderingen als ze goed geconserveerd zijn. Ja. Ja. Oké. Okay. Je gaat nu iets voor ons spelen. Uh, Bach toch? Uit de partita voor fluit. Uh, Bach werken. zei ik niet. 1013. Thank Even heel hard. Dat is hard werken, hè? Zo ziet het er wel uit. Oh, uh, ja, je hebt veel, uh, veel adem nodig voor je. Ja, goed. We zetten straks even een filmpje op onze site. Je komt straks nog een keer terug. Vorige week lanceerde Marijn Everaarts in Vroege Vogels en in vaktijdschrift de ingenieur zijn plannen voor de aanpak van de plastic vervuiling in zee. Hij wil de plastic soep gaan opvissen... en van de ingezamelde kunststof een drijvend eiland bouwen voor de kust van Zandvoort. Ja, er is direct naar de uitzending heel veel gereageerd. Allerlei kranten, andere omroepen. En zo duizend mensen hebben interesse getoond in de aandelen die gekocht worden voor dit project. Nou, omdat het zo'n succes is, krijgt u deel 2 te horen. Joost Huizing en Marijn Everaerts sturen weer over de Zandvoortse Zee. Wat een lekker rustgevend geluid is dat. Terwijl daar in de verte iemand zowaar echt de zee in rent. Okay, yeah. We staan weer in Zandvoort. En we hebben weer nieuws over Dobber Eiland. Ja, we hebben Dobber Eiland uh, opgezet als een uh, 1 april grap. We hebben dat uh, mooi bij jullie uh, in de uitzending mogen presenteren. Het bestaat niet. Het bestaat niet, nee. Er komt hier uh, niks aan de horizon. Er komt geen eiland van blokken plastic. Nee, helaas. Was het maar waar. Het is een 1 april grap, ik moet even slikken, maar een 1 april ja. grap met een dubbele bodem. Ja, zeker. Het was echt als een geintje begonnen, maar gaandeweg dat we dachten van we gaan een eiland neerleggen voor de kust van Zandvoort om aandacht te vragen voor de plastic plasticsoep, dus de troep die we eigenlijk in het water gooien. Apparaten bedenken die dat ook daadwerkelijk opvist als geintje. 1 april. 1 april. En dachten van ja, maar waarom maken we er niet echt een serieuze een wedstrijd van of een ontwerpwedstrijd om een apparaat te ontwikkelen dat het ook daadwerkelijk doet? Want het, het zou... Dat, dat verhaal, we, we, we hebben hier vorige week gestaan. Ja. Met, met die zeef en dat raspje. En het klonk aan hè Ja, dat is mooi. Er zijn ja. er velen ingetuind. Dus, uh... Zou zoiets echt kunnen? Ja, we hebben verschillende mensen gesproken, waaronder Karel Kronenberg van DAV. Hij zegt er zijn zoveel ontwikkelingen bezig en voornamelijk particuliere initiatieven om ook daadwerkelijk dingen uit zee op te vissen. Het probleem is alleen dat je de algen vaak meeneemt en de visstand in gevaar komt doordat je met een net er doorheen gaat. Maar wij zijn op zoek naar een apparaat wat echt ook de kleinste deeltjes uit het water haalt. Wij vragen dus ook bij deze om mensen ideeën in te dienen om een apparaat te ontwikkelen wat de kleinste deeltjes uit het water vist. Want dat zijn juist de meest giftige deeltjes. Ja. Daar de, de additieven die zitten juist daarin. De weekmakers en de giftige stoffen die weer in ons ecosysteem komen. En, en zeker omdat de meeste dieren, de meeste vogels, de meeste vissen... die eten niet zo'n heel uh, half liter flesje naar binnen toe. Nee. Maar die kleine stukjes wel. Ja, ja, ja, die brei wordt steeds groter en groter. En het is gewoon echt uh, gevaarlijk spul. Grote flessen, die kan iedereen wel gevissen. Niet dat dat wordt gedaan. Dat zou natuurlijk ook mooi zijn om daar eens mee te beginnen. Dat zou een stap zijn. Ja, maar, uh, uh, en daar kun je, dat, er zijn ontwikkelingen voor om dat te doen. Gewoon een visnet extra, een visser laten meenemen en die plastic soep laten opvegen. Maar we zijn juist op zoek naar dat ene unieke apparaat, wat nu nog ontwikkeld moet worden, om die plastic soep echt uit de zee te vissen en, en van, iets van te maken. Ja, en vandaag is eigenlijk het start zijn voor een competitie, een wedstrijd. Verzin iets. Ja, verzin een list. Ja. Nou, misschien dat er mensen al rondlopen met zo'n idee. Uh, dat merk je wel vaak als je opdoet voor een idee. Ja, maar daar heb ik al heel lang over nagedacht. En ik heb het misschien ook al laten weten aan mijn gemeente of op scholen, uh, op de universiteit. Maar daar wordt dan vervolgens niks mee gedaan. Uh, wij willen door deze aandacht ervoor te besteden dat ontwerp binnenkrijgen. En we willen ook tevens ook het geld inzamelen om dat ook te gaan ontwikkelen. Wat die, die aandelen van 100 euro van vorige week... Die worden niet echt verkocht? Nou, die worden, niet. nou, ja, inderdaad, die worden nog niet verkocht. Maar het, we willen het eigenlijk omdraaien. We willen uh, namelijk wel dat mensen aandeel nemen in dit goede idee. Uh, dus daarom zijn we op zoek naar bedrijven en particulieren die hier gewoon in willen investeren. Om onszelf een betere toekomst dadelijk uh, te geven. Dus die 100 euro of meer, dat blijft bij kracht. Maar daarmee proberen we geld te genereren om dit idee ook daadwerkelijk gestalte te geven. Het is niet voor niets dat bij de 1 april grap niet alleen voor vervolgens meedeed, maar ook... Een ingenieursbureau, de ingenieur, het tijdschrift. Ja. Want die zien ook dat het, het was nu met een knipoog, maar het is verdomd serieus. En zij kwamen ook met van ja, ik weet wel veel meer mensen die met die ideeën rondlopen, maar het ja. komt nooit echt van de grond. Maar Rijn, we gaan, we gaan er gewoon mee door. Ja, te gek. Ja, ja ik heb er echt zin in. Dit, dit wordt onze toekomst. Dat we hier misschien over, nou noem eens wat, over tien jaar staan en zeggen, verrek, het is ons toch gelukt. Ja. Ja, en er komt zo energie vanaf het eiland onze kant op. En het is fantastisch dat zoveel mensen er met open ogen toch intuinden. Want ja. het klinkt ook heel realistisch, eerlijk ja. gezegd. Ja, nou, daar ben ik ook heel blij mee dat zoveel mensen zijn ingetuind. Inderdaad. En uh, sorry als u zich nu kwaad maakt van je hebt ons belazerd, maar eigenlijk hebben we niemand bedonderd. Nee, inderdaad, onze oprechte excuus is dat we jullie allemaal belazerd hebben, maar het is echt voor een heel goed doel. En een heel erg belangrijk doel, dus we gaan ermee door. En u hoort er nog zeker van, want dit probleem moet gekild worden. Wij zijn zo terug. Na 9 negen uur hoort eerst een promo in dan het nieuws lag. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Deze week weer live vanuit de Smet in Amsterdam met een Toco van Dis, Adriaan van Dis en anderen. Over de economische erfenis. De centen. Het Financiële en Zakencentrum van Jakarta. En de paus op Cuba. De band van de Castro's met de Katholieke Kerk. Die beta, die beta, die beta, die beta. OVT Radio 1. Straks om 10 uur. Het nieuws van alle kanten.